Ik werk met het NOS Journaal. Twee derde van de mensen die vorig jaar geen heeft, die nu wel. Dat heeft het college van Zorgverzekeringen bekendgemaakt. Het college spoort sinds maart vorig jaar iedereen op die nog onverzekerd is, omdat zo'n verzekering verplicht is. Wie vorig jaar werd bedrapt, kreeg een boete van 350 euro. In een jaar tijd is het aantal onverzekerden daardoor teruggebracht van 160 naar 55.000. Voor mensen die nu nog niet reageren op aanmaningen, sluit het college een verzekering af. De premie wordt ingehouden op het salaris of op de uitkering. De schoonmakers gaan door met hun cao-acties. Vandaag zijn de acties kleinschalig begonnen. Ze monden donderdag uit in een grote demonstratie in Den Haag. Vorige week vrijdag hadden de vakbonden een pas in de acties ingelast om de werkgevers de tijd te geven te reageren. Omdat er geen reactie is gekomen gaan de schoonmakers door. De werkgevers blijven erbij dat de eisen van de vakbonden te hoog zijn. Ze willen niet onderhandelen als de bonden hun eisen niet bijstellen. De schoonmakers willen onder meer doorbetaald worden vanaf de eerste dag dat ze ziek zijn en voldoende tijd om hun werk te doen. De lonen hebben het afgelopen jaar de inflatie niet kunnen bijhouden. Volgens het CBS stegen de CAO-lonen in 2011 gemiddeld met 1,3 procent. In dezelfde periode steeg de inflatie met 2,3 procent. In de communicatie en het vervoer stegen de lonen het meest. Alleen medewerkers van universiteiten gingen er in salaris op achteruit. Ouders en hulpverleners van lichtverstandige gehandicapten bieden vanmiddag een witboek aan bij het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn tegen de afschaffing van de hulpverlening aan mensen met een IQ tussen de 70 en 85. Ouders en hulpverleners willen met het witboek laten zien hoe goed het gaat met het kleine beetje ondersteuning dat ze nu ontvangen. Het weer, bewolkt en af en toe wat regen. Temperatuur rond 9 graden. Morgen weinig verandering, wel iets meer zon. Ook woensdag en donderdag nog zacht voor de tijd van het jaar. Maar daarna wordt het frisser. Dit was het NOS Journal. Dit is René Passet van de AMB. Er zijn voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Utrecht en Den Bosch. En op de A77 Nijmegen-Duitse grens. Tussen het, op het Rijkenvoort en de Duitse grens. Tot zover de verkeersinformatie.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 He said that we would thank him She in the bathroom is she smoking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 ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want dan jouw in de lucht in blauw. ja jou, jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want dan jouw in de lucht in blauw. Jij jou, jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Ik pak een douche en ik maak om mij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 nergens zonder jou. Ja. tonight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 fire, just to catch a flame.